Nu de politie zich richt op het beteugelen van de straatprotesten, plunderen ze supermarkten en overvallen ze winkels. In de dure wijken van Cairo worden veel inbraken in huizen en appartementen gemeld. Er zijn particuliere beveiligers ingehuurd die met vuurwapens op straat patrouilleren. In andere buurten hebben de bewoners burgerwachten gevormd om hun eigendommen te beschermen. Ze hebben zich bewapend met messen en stokken. Er wordt geklaagd dat politie en leger niet optreden tegen de plunderaars.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 Cohen beschuldigt de Wilders, de leider van de Gedoogpartij, ervan, dat hij zich niet houdt aan afspraken. Cohen vindt dat mensen voor wie Wilders zegt op te komen, zoals verpleegkundigen, agenten en buschauffeurs, keihard worden geraakt door het kabinetsbeleid. Op Schiphol zijn zes mensen opgepakt op verdenking van de smokkel van verdovende middelen. De marechaussee hield vanmiddag een vrouw uit Suriname aan die drugs had ingeslikt. Daarna richtte het onderzoek zich op vijf mannen in de aankomsthal. In de auto van een van hen werden een vuurwapen en een bus pepperspray gevonden. De mannen zijn allemaal gearresteerd. In de Eredivisie heeft Vitesse een eigen huis met 5-2 gewonnen van Roda JC. Vitesse klom daardoor naar de 15e plaats. Twee andere wedstrijden zijn nog bezig. Het duel De Graafschap Utrecht is afgelast. Doordat de veldverwarming niet werkte, waren delen van het veld bevroren. De wedstrijd staat nu voor morgenmiddag op het programma. Het weer vanavond en vannacht grotendeels bewolkt. Minima tussen min 4 in het noorden en min 8 in Limburg. Morgen eerst alleen in het zuidenzon, later ook in de rest van het land. Het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Groove Empire. Enough for your love. Can't get enough for your love. Can you do that? Can do that? Don't hesitate. Get it, get it. What ah. I got is what you need. Just some love, L-O-V-E. Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E. What I got is what you need. Just some love, l o e Say what I got is what you need. A little love, L-O-V-E.